Drie uur, Ewouter Jong met het NOS-journaal. PVV-kamerleden Richard de Mos en Jim van Bemmel... staan niet op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ze zijn erover gisteravond geïnformeerd door partijleider Wilders. In 2010 stond de mos nog op de tiende plaats. Van Bemmel stond toen 23 e De mos kwam tijdens zijn Kamerlidmaatschap in opspraak... omdat hij zich als schooldirecteur presenteerde, terwijl hij dat nooit was geweest. Van Bemmel werd in 2010 door PVV-leider Wilders tijdelijk geschorst als woordvoerder... omdat hij een veroordeling voor valsheid in geschriften had verzwegen. PVV'er Erik Lucas keert na de verkiezingen van 12 september ook niet terug in de Tweede Kamer. Dat maakte hij zelf bekend op Twitter. Hij kwam ook in 2010 in de opspraak na beschuldigingen van bedreiging en intimidatie. De volledige PVV-kandidatenlijst wordt later vandaag bekendgemaakt.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 President Obama heeft de staten West Virginia en Ohio tot rampgebied uitgeroepen. Daardoor komt federaal geld vrij om de schade te herstellen. orkest Kleintje Pils uit Sossenheim zal deze zomer de Olympische Spelen in Londen luisterbij zetten. Volgens de orkestleiding zal Kleintje Pils te horen zijn... bij de wegwedstrijden wielrennen op 28 en 29 juli. En ook treedt het orkest op bij het Holland House en op de Oranje Camping. In Nederland speelt Kleintje Pils vaak bij schaatswedstrijden. Het orkest was al zes keer bij de Olympische Winterspelen te horen... maar tot nu toe speelde het slechts één keer bij de Zomerspelen in Sydney in 2000. Het weer vrij helder, maar ook hier en daar nevel of een mistbank. minimaal rond 13 graden. Vanochtend eerst zon, s middags enkele buien met kans op onweer. Het wordt 21 graden aan zee tot 24 land in maart. Dit was het NOS Journaal.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 De literaire top 40 van 45 van Max van Meeren. We zijn alweer. Uh, Max. Ja, sorry. Ja. We zijn alweer. Uh, zitten we alweer in de uitzending? We zitten oh, in de uitzending. We zijn voorbij het nieuws gesprongen. Dus even de aandacht erbij. Tot 7 uur, hele ochtend. En u kunt ons ook bekijken. Ga dan naar obalive.nl. Max zit naast me en hij bespreekt ook tijdens het nieuws. En aan het begin van het programma. En dat gaat door tot zeven uur. De komende uren zijn de lijst met favoriete boeken. En we hebben elk uur gasten. Vorige uur was dat Peter Bualda. Peter is blijven zitten. Mocht. Dat mocht. Nou, hij mocht blijven zitten. Moest. Um, Piet Kalis. Ook aanwezig. En inmiddels ook aanwezig. Jaap van Heerden. Maar Jaap. Die krijgt nog een, uh, een microfoon. Dus die ga ik dadelijk nog introduceren. Het is in wat kunst en vliegwerk. Maar dat hoort ook wel bij zo'n nacht. Vind ik. Je kunt overigens ook reageren via Twitter en via Facebook. Gebruik voor Twitter hashtag literaire top 45. En het Facebookadres is facebook.com slash oba live. Dan gaan we nu, Max... naar je lijst. Ja. Hoe, hoe, maar Zij, laat ik je eerst nog even ja. wat vragen, want dat deed ik het vorige uur ook. Hoeveel boeken lees jij gemiddeld per week? Nou, nu wat minder. Uh, Bovendien komt de vakantie eraan en dan lees ik niet... Liefst, Want dan uh, ja. Geef, moet even ik even valk... afkikken. Vakantie van Dat uh, ja. Ja, hangt er een beetje van af. Als dus ik moet rechercheren, soms drie, vier boeken per week. Uh -huh. Deze lijst, hè? want je hebt ooit voor de Haagse Post... waar je, waar je stukken over literatuur uh, voor schreef. En nog steeds trouwens. Uh, heb je een top 100 ja. gemaakt? Dat was in, uh, over de 20e eeuw. Hè? Ja. Ja. En nu heb je er een top 45 uh, van gemaakt. Zijn er nog... Kijk, we hadden het vorige uur Peter Bewalda, Peter die is blijven zitten. Peter staat met zijn bonita even in nieuw in die lijst. Maar bijvoorbeeld, ik, nog even, ik heb het opgeschreven... Elschot staat er niet in? Nee, dat is vind ik wel een uh, omissie van mijn eigen ja. lijst. Kijk, dat vind ik dan wel weer goed. Frit, ja. Dat je zeker. zien, maar niet dus. Ja, die stond wel in de honderd met twee of drie boeken hoor. Dus, maar die, uh, ja, op een gegeven moment, dan wil je toch, kijk, je, dan denk je toch, Elschot... ja, daar houdt iedereen tegenwoordig van. Ja. Uh, ja. Daar ga ik even aan voorbij. Ik Laat moet, ik maar eens fijn het tegen de raad zeggen. Nou ja, het is, het, is, het, is, het is bijna onmogelijk om iets onvriendelijks over Elschot te zeggen. Uh -huh. en, en, en, en dat is voor een voor voor vijf uur radio is, dat, is dat niet ideaal, vind ik. Maar ook bijvoorbeeld, uh, ik heb net tijdens het nieuws nog even heel snel door je lijst gekeken... Grunberg staat er ook niet in, bijvoorbeeld. Nee, nee ook een omissie, maar een mindere omissie. <laughs> Waarom is dat een mindere omissie? Uh, ja, dat is een beetje een gewetensvraag. Uh, ik vind Daar dat hij, iets, ik wat vind dat hij vraag, nog zijn maar... best moet doen om in die lijst te mogen komen. Ik ben nog niet het boek tegengekomen waarvan ik denk... Nou ja, ik, ik laat het zo zeggen. Het is misschien onaangenaam, maar het is ook een goede waarschuwing voor Peter die hier aan tafel zit. Uh, ik vind zijn eerste boek nog steeds zijn beste boek. Blauwe Maandag. Ja, Blauwe ja. Nee, dat meen je niet. Ja. Ik vind het echt een beste boek. Uh, Jaap, je moet iets uh, duidelijker in de uh, mond Oh, nee, ja, maar wat, dat maakt... Jaap van Heeren. maakt van Heren. Het minder wat ik zeg. Ik vond dat Blauwe Maandag van, van Groenberg, het eindeloos herhalen. Het is een heel dun boekje dat en u dan u wordt het toch nu al... nog veel erger. Ja, dan wordt het, ja... Dan is het dus het minst slechte werk. Ja, nou ja, dan gaan we nu he helemaal in tegen de tijdgeest. Moet ik zeggen. En dat vind ik ook helemaal niet erg. Dat is mooi. Goed. We hebben de querulanten en de, en, en de boeimiers in het <laughs> eerste uur al op een Nee, maar goed, gezet. want uh, uh, Grunberg staat tegenwoordig op een zo'n hoge sokkel. Uh, je, je leest daar in geen enkele krant enige kritiek ja, ja, ja. op. En uh, kennelijk is niet het toch mij, niet maar. iets wat, uh, wat ons hier aan tafel, misschien Piet Kalas wel, aanspreekt. Het is dus kennelijk toch veel. Uh, het heeft ook iets te maken met de eindeloze gebruik van dialogen. Waar, je, waar ik ook soms een beetje. Moe... Ik, Mike, uh, Rick Schipper, die er nu even niet bij is, maar volgend uur weer wel. Die, is, uh, uh, die, die zou ik graag willen horen om uit te leggen wat er zo geweldig is. Want hij is een enorme fan. Oh Zoals, ja? Uh, en dan kan hij uitleggen wat hij er zo goed aan vinden. Nou, hij schudt hem beetje. Nou, hij schudt nou, ja. dus er Wat uh, mij opviel was ja. dat er geen één gedichtenbundel in zat. Nee, maar het gaat, over, uh, het gaat ook helemaal niet over poëzie. Dat zijn 45 anderen. Oh ja, is al ja, ja, ja. Je bent literatuurdocent geweest, Piet Kaas. Ja. Blijf bij de les. Dit gaat niet indommelen, in hoor. Nee. Nee. Maar, maar dit is, is, de beste is, is het ook geen piano. Ik wist niet dat boeken alleen proza. proza is bundels. Volgend jaar. Het oh ja, dat zijn geen boeken, ja. maar dat zijn bundels. Maar wat, oh ja, wacht, wacht, even, wacht even, wacht even. Ik ga even namelijk nu van 34 naar 30. En dan stel ik jullie voor... om daar uh, een boek uit te pikken. En daar gaan we een rode draad van, uh, van maken. En dan gaan we later dit uur... wat uitgebreider praten met, uh, met Jaap van Heerden. Die ook als commentator is aangeschoven. Jaap, psycholoog. Maar hij staat ook in... De lijst van Max met Wees Blij Dat Het Leven Geen Zin Heeft. Zo, dat is een fijne opsteken deze nacht. Ja. 34, ja. Van Het Kleine Koude Front uit 62 van JB Charles. Uh. Wacht even, wacht even, Max. Ja. 33, Plantage Muidengracht van Adriaan ja. Morrie. 32, Mijn Kleine Hessentjes, Johnny van Doren. 31, De Bomen, A. Alberts. Oké, okay. ja. 30, mijn bedoel, Jan Handlo. Nu heb ik een heel praktisch voorstel. Want ik mag de rode draad toch uh, ja, uh, proberen <laughs> vast te houden. <laughs> nou, in het vorige uur hadden we het over hoe te schrijven. Dan kan Jaap van Heerden denk ik ook wel iets heel belangwekkends over zeggen. Hoe, hoe schrijf je zo dat je in de volgende eeuw nog steeds leesbaar bent? En ik stelde toe voor de vlakke stijl. Vooral geen aanstellerij. Maar ik zie Jaap nu al heel streng naar me kijken. Dus ik ben bang dat ik onzin verkondig. Maar op de lijst van Max staat A. Alberts, de bomen. En als toevoeging stond bij mijn ouders in de kast. Dat was de eerste keer dat ik met literatuur in aanraking kwam. Veel aanverschuldigd en nooit meer vergeten. Als er één man ja, in vlak Nederland schrijft. Helemaal die, die zo mooi en eenvoudig kon schrijven... dan is het Alberts. Ja. Ja. Ik heb hem een keer opgezocht in zijn huisje ergens in Zeist, geloof ik. Dat was in het ook een heel eenvoudig, maar toch heel lieflijk huisje. Met, met, ik weet niet of je er was geweest met bomen en bloemen, ja, ja. bloemen en bijtjes. En, uh, een geweldige man. Uh, ja, maar heel uh, ongelooflijk. Maar, maar dat totale vlakke stijl, inderdaad. En dat sprak me voor iemand die net in de literatuur moet gaan. Ja, sprak me enorm. En je hebt nog zo'n boek, De Eilanden. Ja, ja. Je weet, het, heeft, het boek heeft geen plot... Dus het heeft eigenlijk geen verhaal. De bomen gaat over een man die woont in een, aan de rand van een bos. En die wordt verliefd. Het, is bijna, het klinkt bijna als prinses Irene die bomen omarmt. Oh ja. en, en, en, en toch is het niet zo. En dan krijgt hij nou de rest van zijn leven. En dan wordt hij een keer ongelukkig met een vrouw. En dan gaat hij terug naar die bomen. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Het is helemaal ja. te, te niks. Ja, ja. Ongelooflijk. Ja. En dan kun je het dan toch... Literatuur van maken. Kennelijk kun je toch ja. van het van het thema van een sinaasappelkistje... kun je al li literatuur maken. Ja, ook als je over Indië schreef, he, of in Indonesië, nee. he, dan ging die toch ook op in een soort, ja, groots geheel van de natuur, waarin het ik met alle ideeën en overwegingen, en politieke standpunt helemaal verdween. En ja, ja bijna de... tot tot nul gereduceerd is. Beetje, en dat is het slot van dit verhaal ook. Zijn De bomen dan loopt hij en dan in een soort geluksextase ja. dat hij opgaat in het groen. Nou ja, nee, ja het, hij heeft later op later leeftijd een vergaderzaal gezeten. Ja. Ja. Dan ja. denk je, dat gaat over mensen die gaan met elkaar ja. vergaderen en, ja. en die hebben een heel gesprek en dan worden er allemaal ja. intrige's en zo. Maar eigenlijk gaat het alleen over een lullige vergaderzaal. Ja, ja, en toch ja. is het, en toch ja. kan je dat niet. Ja. toch leest het als een trein op Denemarken. Ja, het is ook vaak zo natuurlijk. Vergaderen is op deze manier ja. ook. Toen ja. Het ook. Verhaal. op een gegeven ja. ook over bijna niks meer natuurlijk. Het is ook een ritueel. Ja. ja. Voor mij de vragen, een, een ik heb te vraag aan een moeilijk stel. Ja, dat niet maar Ik dacht wel dat jullie gelijk hadden. Dat het, als je bedoelt, het wordt zo eenvoudig mogelijk schrijven. Maar ja, ik denk dat die... Uh, ik op zelf wel een fascinerende vraag. Waarom zijn bijvoorbeeld die tachtigers totaal onleesbaar geworden? Dat is toch eigenlijk bijna te gek. Is het, is het, is het, die stijl staat bijna in hun... Het, die verhindert dat je ze nog leest. Uh, ik denk dat dat komt omdat zodra je in de ongelukkige situatie verkeert dat de tijd schrijft voor hoe je moet schrijven. En dan ga je ze dus ook aan zo'n criterium hechten, dan, dan ben je eigenlijk verkocht. Oh. Want dan uh, ben je aan zo'n norm gebonden en dat is meteen dus uh, bij uh, verloop van de geschiedenis is het meteen achterhaald. Maar als je dus gelukkig leeft in een tijd waarin geen voorschriften zijn van hoe je moet schrijven, dan schrijf je waarschijnlijk veel eenvoudiger. En wie denk je dan, want dat was de vraag van Wim, blijft langer bestaan? Gerard of Karel van het Dreven? Ja, ik denk dat Karel dan langer blijft bestaan. Juist vanwege die. Ja, want ik geloof dat Gerard toch, die, die, die uh, introduceert die gedragenheid in zijn proza en die gaat na een tijdje vervelen en die herkennen mensen ook niet meer. Ja. Terwijl Karel is echt de Eva hetzelfde. Dat is interessant wat je zegt, want ik zit nu opeens te denken aan een. Vertaling Die ooit gemaakt is van uh, Gerard uh, Reven? Het dus is die ecrobat, Nee, die is bij Kalimar verschenen. Daar heeft Rudy Kausbroek nog over geschreven. Dat was een verschrikkelijke vertaling. Van ja, of, ja, of ja? niet? Nee, nee, nee, nee. Ik denk, nou, dat weet ik niet. Denk. In de maar, jaren zestig al. Ja, maar het ja. heeft daarna iemand uitgelegd. Ja, maar het is ook. Het is, hij is ook bijna niet te vertalen. Het is heel lastig te vertalen wat hij doet. De uh, kabel van het Reven kun je waarschijnlijk gewoon ja, nutteloos ja, nee, nee, in elke nee. denkbare taal mm -hmm. vertalen. Of mm -hmm. is dit onzin, Ja. Nou ja, dat, dat weet ik niet. Maar ik, Karel is, dacht ik, alleen maar vertaald in het Duits. Twee bundeltjes zijn in het Duits vertaald. Het ja, dus is wel in verschillende talen vertaald. Het is niet echt een geweldig succes geworden. Mensen herkennen dat ook niet, hoor. Want in die, in die Duitse cultuur moet je gewoon wat pathetischer optreden. Ja. Je ja, moet je zo werkwoord Peter, stapelen. Ja, ja dan moet je ook, en je moet ook grote thema's aansnijden zonder enige ironie. Je moet een dus soort Peter Stotendijk zijn. Wel belangrijk, maar toch... Ja. Uh, dat, dat, is, dat is allemaal zwaarwichtig. Nou ja, dat, dat is niet over te brengen in het Duits waarschijnlijk. Of niet zo makkelijk. Maar wat jij net zei over die tijd. Als de tijd gaat voorschrijven, hoe je moet schrijven. Ja, dan ben je, je verloren. Maar dat schrijft niet elke tijd dat voor? Nou, ik geloof dat het nu dus steeds minder wordt. Nu, nu, er is een tijd geweest dat mensen zeiden... Ja, je moet de klassieken nadoen. Nou ja, dan ben je ook, sowieso is dat... Een uh, slecht advies. Wat, een heel slecht advies. En dat is echt een cultuurpolitiek geweest. Dat je ook echt zei... mensen zijn pas echt groot, volwaardige schrijvers... wanneer ze een complete imitatie kunnen leveren van Seneca. Of van Cicero. Of, ja, ja, ja. Uh, dat, tragedieschrijvers. En dat geeft een heel andere opleiding en een heel andere normering van hoe je moet, hoe je moet schrijven. Maar zeg maar, gewoon zoals je het vindt, dat is eigenlijk een. Uh, ja, daar hoef je het niet meer te vertellen. Hoef je niet meer als norm. Te maar nu hebben we het vooral over de stijl. De manier waarop je dingen gevoelens, ervaringen om hun woorden brengt. Uh, bij Gerard Reef, voor wie ik dan nu toch even een pleidooi wil houden, daar komen Terecht. dingen te sprake. Ja. Die bij Karel niet te sprake komen. Bij Karel is er wel de zeef van ook, laten we zeggen, vanuit zijn ratio. Waarbij die, ja, waarbij die dingen niet doorlaat, denk ik. Maar ik althans missen Omdat ik ze zelf ja, in mijn eigen leven zie ik dingen die ik bij Karel niet verwoord vind, die ik bij Gerard wel verwoord vind. Zoals wat? Nee. Dat heeft te maken... nou, Seksualiteit. Ja, inderdaad, seksualiteit, erotiek. Daarbij gaat Gerard veel dieper, weet Sadisme. ook kwetsbaarder gebieden ja. bloot te leggen. Sadisme inderdaad ook natuurlijk. Waar ja. Karel op grote afstand van blijft. Karel is natuurlijk wel iemand die buitengewoon goed weet weer te geven... wat er in een bepaalde tijd aan grote intellectuele bewegingen aan de gang is, botsingen enzovoorts. Maar bij Gerard gaat het toch dieper. Daar komen dingen te sprake die ook minder acceptabel zijn voor het grote publiek. En maar wat ik grappig vind van die twee is dat ze echt volstrekt complementair zijn. Ja. Ja, ja. Maar dat ze dus ook een soort ondergrondse. Ja. Uh, u ja, nu dat een soort verbinding hebben in de stijl weer. Want ja. die stijlen lijken heel anders, maar ik ja. zie toch dat ze verwant zijn. Samen ja. zijn ze de grootste schrijver ter ja. wereld. Het ja. verzameld werk moet in één band worden uitgegeven. Dat was zo ooit. Ja, ja. Persoonlijk was dat. Ik heb ze beiden gekend. Nou, Gerard nauwelijks, maar een beetje. En Gerard heeft ooit een enorm fel stuk brief. En ook dat heeft hij gepubliceerd tegen bepaalde plannen die ik, die ik had. Oh, een literatuurgeschiedenis waarin ik teksten, gedichten wilde aanhalen. Een stuk uit de avonden, van Gerard zei. Dat is volstrekt voorbij, dat is zo lang geleden. Dat gedicht, dat is werkelijk een vreselijk gedicht. Eén van zijn mooiste gedichten, naar mijn mening. En ik heb met Karel te maken gehad... vooral rond de uitgave van de multitudiebiografie van Paul van Veer. Mm. En toen heb ik... Heb ik uh, heb hebben Karel een tijdje van dichtbij meegemaakt. Ook omdat hij bevriend was met Paul van en ik ook met hem. En we kwamen ook al met maaltijden bij elkaar. En ik heb toen op een gegeven moment het plan gehad. Dat leek me heel mooi om die twee met elkaar... Ik zou dan als een soort buitenstaander... en beide interviewen. Dat is helemaal niet doorgegaan. Karel voelde dat wel voor me, Gerard niet. Maar... Die moest er echt niets van hebben. Maar het is wel eens gebeurd. Gompert heeft ze ja. samen geïnterviewd. Juist nee, Brugsma. Of Brugsma, ze oh, ja. Sorry, was dat moet televisie... dan heel vroeg gebeuren. Is het op film, staat dat? Staat het op film. Ja. Oh, ja. Op oh, ja ik ja. herinner ja. me ook wel ja. dat... Ik ben ook bij de begrafenis van Karel geweest. En uh, daar heeft Geert ook totaal niet op gereageerd. Dat is ook... En ja, dat, dat ging verder dan ironie, hè, die feiten. Dat zat toch ja, iets dieper nog leidend. En dat moet al te maken Gek hebben uit. gehad met... De sfeer in Huizenreven in de ja. tijd al. Heel oh, jong. Nou, nee, ja. mag, bij... ik, mag ik er even iets tussenkomen? Want... Jij zegt, bij uh, Gerard ging het dieper. Uh, ik kan me voorstellen dat Jaap van de Heer zou zeggen... nee, dat is juist oppervlakkiger. In ieder geval. Ja, dat zou ik zeker gezegd zeggen. Ja, ja, ja, leg eens uit. <laughs> ja, ja, ik geloof dat bij Gerard is het nadrukkelijker. Wordt het ook aangekondigd. Het gaat over seksualiteit, het gaat over sadisme of wat ook. Bij Karel is het heel terloops. En ik wil er ook wel een voorbeeld van geven... want zonder voorbeelden kunnen we er helemaal niet uh, nee. over praten. Ja. Maar Karel kan wel iets schrijven over de vergankelijkheid... en de ongrijpbaarheid dat dingen voorbij gaan. Echt beklemmend. Hij beschrijft hoe er een agent van een ja. commentaar bij hun thuis komt... en daar af en toe logeert. Uh, en hij moet nog wel eens aan die man denken. Die oh, man ja. is later onthoofd. Ik weet precies wat hij is. Die zegt? Die man op, die Met buis. de stem. Je gaat nu het verhaal over de stem. Nee. nee. Ja, zeggen van als er nu wat meer aan hem denkt... Ja, en dan, dan zegt Karel... Ja. Zegt aan, die vertelt dat die man daar komt en dat hij later is onthoofd. Mooi, ja. En dan zegt Karel... Uh, wie zou er nog aan die man denken als ik niet af en toe aan hem denk? En dat een eenvoudige zinnetje zonder aankondiging van het leven gaat voorbij. En het is ongrijpbaar. Het is beklemmend dat hij dat schrijft. Het betekent ook dat jezelf ik. alles gaat voorbij. Ongrijpbaar wat we hier eigenlijk doen. Het maar ik één inbrengen, inbrengen, inbrengen voor, voor Gerard? Er komt die man ook voor, overigens, dezezelfde man. Ja. En is het een man die met een uitvinding ja. komt... Wie, die, van die naar het westen wil smokkelen. Ja. En die uitvinding bestaat eruit dat er een grote stalen buis is. Met daarin allemaal motorrijders die die buis uh, voortrollen. Ja. Zodat het hele landschap onder deze verschrikkelijke buis... en, dat, en, die, en deze geweldige uitvinding ja. moest naar de Moskou worden gesmokkeld. Ja, ja, ja, ja. En daarvoor hadden de de twee delen ook. Hè. Twee ja. de een ja. deel ingeslikt en een andere deel te houden. Een geweldig verhaal. En dat is dan weer Gerard. Die de, ja. nee, de humor is de humoristische, kant. oh, humoristische kanten door dit flesje ondersteund. Zij bijna Weet je dat benadrukken? Ik wil even nog de, even met de, de die lijst tot nu toe Keeruit. van dit uur geven. Zijn we al bij de Jaap van Heeren zelf? Nee, we oh. gaan Jaap na de muziek krijgen. Daar ga ik bij zitten, hoor. Mag Jaap even weglopen? Oh, we gaan ik ga nog even zeggen, 34. J.B. Charles, Laat van het Kleine Koude Fond. 33 oh, ja. Plantage Muidengacht Adriaan Morrië. Ja. 31 De Bomen A, Alberts. 30 Mijn Benul, Jan Handlo. Wat ik er namelijk ook nog even uit wil uh, pikken is... Mijn kleine hersentjes van Johnny van Doorn uit 72, Max. Ja. Nou ja, de Johnny van Doorn is ook zo iemand die je uh, als een boemier kunt neerzetten. Iemand die ik verhalen, heel veel heb meegemaakt in de... In de in de dagelijks omgang die je altijd uh, om vijf gulden vroeg om, om te lenen. Hij zei, nou je mag het niet lenen, je mag het wel hebben, maar lenen dan, dan, dan, dan ja. heb ik een rot gevoel. Dan hou jij een rotgevoel en ik hou ook een rotgevoel omdat ik het nooit terug heb gekregen. Dus dat begin ik ja. Maar hij, hij, uh, het, het was een geweldige... Uh, ja, curieuze figuur, wiens voordrachtkunst ik echt uh, uh, niet meer evenaard heb gezien. En ik ben erbij geweest in uh, Carré, zo oud ben ik nu al, helaas. Dat hij <laughs> zo daar zo optrad zo. en uh, uh, uh, uh, tenslotte eindigde met, ik geloof, commissaris Kraakklootzak. Ja, en dat het hele Carré vol met jonge studenten hem uit begon te fluiten. En dat je dacht, hè? Ja. Dat is, dat is een, en later is dat een soort heldendaad geworden. Ja, heel ja, ja, erg aardig. Ja, ja. ja. Dat is in een heel korte tijd is dat in de geschiedenis omgedraaid. Ja, ja. Jaap, wacht. Ja. Je hebt het voor je liggen, Johnny van Doorn. Wil ja, jij dat spakken? Ligt. Ja. Ja, de, hier staat het niet in, hoor. Over dat nog, nog die, de, de, de stralende magistralende zon die staat hier. Ja. Ook niet in. Maar, nee, maar dit is volgens mij zijn eerste benon, nieuw, de, een nieuwe Mongool. Zijn eerste proost, ja, ja, ja. Ja, dus dat bijvoorbeeld wel het verhaal in dat je Sinterklaas is in Sneek. En dat hij daar dus de, de, de uiterste moeite op het ja, paard... Dat en daar door de gemeente Sneek met al die Friese niet-gelovers die, die daar rondtrekt... en dat er een politieagent voor Johnny van Doorn buigt... <laughs> en de pet afneemt en zo, schitterend. Dat is een heel pozaïs woord, hè? Sneek. Ja. Ja, ja, ik herinner, ik, ben, ik heb hem een keer heel uitgebreid geïnterviewd... en dan kwam ik bij hem thuis... En... Hij had, uh, dat, dat deed hij bijna elke dag, soep gemaakt. Ja. Hij, dus je kwam binnen en dat hele huis geurde al naar de... Dat is de ja, vrouw ja, ook, hè? Het, het was, alles ja. was lief aan die man. Ja, ja. Ik kan er niet ja, aan zetten. Ja, maar... Dat, dat geld vond ik gênant worden. Nee, dat, was, dat hoorde de. Nee, bij. maar voor als mezelf. Als, dan, ja, ja. Want je weet, hij komt naar je toe en dan... Je wilt me een beetje helpen, of wat? want je kunt niet alvast klaarleggen. Nee, nee. <laughs> hij moet die zin dus zeggen: van, kan ik even wat van jou lenen? Ja. Ja. Ja, je weet, het moet ook weer niet te veel zijn, het moet die vijf gulden zijn. Maar dan verdienen die op een dag hij best had ook, veel hoor. Ik kan het ook in de reden. maken. Ja. Het ben, niet bij mij, maar nog, als het te weinig was, gooide die terug. Ja, nou ja, je, ja. had een ijsje, toch. Ja. Ja. Ja, je had uh, uh, zo'n zo, zo, zo, zo zanger, ik heette Jacobs, uh, niet uh. lekker. Ferre Grignard? Nee, een Nederlandse zanger. In, in, in het begin van de 20e eeuw. En oh, ging dan ja, ja. Eduard Eduard Jacobs. Edouard Jacobs. Ja, en die ja, ging dan met het bak ja, bakje ja, ja, rond. Ja. En als je dan te weinig hebt, dan gooi je het in je gezicht. Ja, ja. Eduard Jacobs. Eduard Jacobs. Edouard dat dat Jacobs. was een straatzanger? Ja, dat was een straatzanger. Eigenlijk ja, ja. de eerste Nederlandse het cabaretier. Misschien cabaret. wel. Ja, ja, ja. Inderdaad, in, de, in een souter ergens ja, in, de zijn opnamen in de van. In de pijp. Ja. Dat trap hij op, dat is later nog afgebrand. Ja. Max, jij mag uitleggen waarom je. Uh, en dan ga ik daarna muziek aankondigen. En dan gaan we daarna wat uitgebreider praten met uh, Jaap van Heren. Maar je mag eerst even uitleggen waarom je wees blij dat het leven geen zin heeft. Nou, ten eerste van... van Jaap op de lijst hebt nou, gezet. Ten eerste vanwege de geweldige titel. Jaap is uh, iemand die boeken schrijft die allemaal ontzettend goede titels hebben. Wacht even, wees blij dat het leven geen, geen zin, zin heeft. Nee. Nee. Het is de enige titel die ik ken die begint met een imperatief. Wees blij. En dat toch een leuke titel is. <laughs> Want bijna altijd als je begint met zo'n gebiedende wijs... Dan komt er... Ja, maar dat geen maakt het dan meteen weer ja, ja, goed. Ja, ja, ja. Dat ontkrachtig gemiddelde ja, ja, ja, wijs natuurlijk. Ja, maar dat vind ik het knappe. En dat vind ik in het hele boek geregeld, het knappe. Die draaiingen die hij weet aan te brengen. Maar wacht even, oh, er is, Piet, maar, maar er is nog een boek van Jaap met een geweldige titel. En, en dat is als 2 en 2 is 5, dan 4 en 4 is 10. Ik heb ook een favoriet van u. Dat is uh, Prozo waarmee je meisjes vangt. Nou goed, dan hebben we dat, de titels, dan hebben we nog dat, niet de inhoud. Dat, maar dat leg poëtica die, is dat, Het is de man met, met Klopt, prachtige titels. Ja. Ja. Maar, Max, leg jij even uit waarom dit... Op de staat. Nou, dit is eigenlijk een heel polemisch en provocatief boek. Ja. Ik bedoel, uh, iedereen die op de een of andere manier religieus an ankerhoudt is. En dan relig religieus in de, in de algemene zin. Dus niet in de zin van re religie, maar uh, laten we zeggen, in de, in de zin van alles wat met onzinnigheid of zinloosheid te maken heeft, die wordt door dit boek eigenlijk enorm gestankt. En gepest en gezakt en getreiterd. En Jaap heeft mij ook wel eens verteld dat hij dit voorlas ergens in een, in een bijeenkomst met, met gereformeerden, geloof ik. Die, die, die dachten van, we krijgen een filosoof daar op bezoek. En, en, en dat dat tot een catastrofe heeft geleid. Maar dat moet je misschien zelf straks beter uitleggen dan ik het nu doe. Dit gebruiken was Cliffhanger, Max. Okay. Wat gebeurde er toen die avond? <laughs> maar nu eerst <laughs> Frederike Spicht met Hunted laken Fox.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 And his dogs in the desert ground and I'm wanted I'm hunted like a fox I carry more on me than the captain of. Fox. I wrote a letter to the judge. If you could stretch me some more time. If I have to kill again, you be the first in line The first in line Like a fox. En dit is de lijst van Max. De lijst, de top 45. De literaire top 45 van Max Pam. Tot 7 uur hedenochtend. En we zitten in het uh, tweede uur met aan tafel Jaap van Heerde, Piet Kalis en Peter Bualda. Die ook in het vorige uur al aanwezig was. Op 30 hebben we staan, mijn benul van Jan Handlo. We gaan nu naar 29 uh, springen. En we gaan door tot 25. Het mooie is dat op 27 staat... Wees blij dat het leven geen zin heeft. Max, laat weten, meestelijke essays en columns... waarin wordt uitgelegd wat er niet deugt aan ideologieën. Geschreven door Jaap van Heerden En Max had voor de muziek van Frederike Spicht het verhaal over... Nou ja, ja de, de, de tegenspraak die het... Kijk, veel boeken... Uh, uh, die uh, tonen hun kwaliteit door de tegenspraak die het oproept vaak. En uh, uh, ja, ik vond dit boek uh, toen het verscheen uh, een soort openbaring. Klinkt een beetje religieus, maar... Uh, en toen vertelde me, uh, Jaap mij het verhaal van, uh, dat hij dat wel eens voorlas... en dat het een, uh, tot heftige emoties kon leiden. Misschien kan je daar hier nu wat meer over zeggen. Nou, ja, ik, ik ben toen een tijdje... Uh rondgetrokken door het land... omdat mensen er altijd wel een toelichting op wilden hebben. En ik was de meest voor de hand liggende opmerking steeds... waarom beperkt u zich niet tot het leven heeft geen zin? Wat mensen tegen de haren insteek was... dat wees blij dat het leven geen zin heeft. En waarom moet dat nou? En ook wel zo in de teleur van waarom op dit uur kan je niet wachten tot de kinderen naar beste in wijze van spreken. Nou, dat zijn ze nu, maar nu zijn er ook mensen die denken... Ja. Jezus, moet dit nou? <laughs> er was ook zelfs in Apeldoorn, was er noodweer eh, voor een humanistisch verbond. Die, die beschouwden mij toch wel als hun partijganger. Maar ze zeiden, we hebben besloten om het deze keer niet te doen... in ons gebruikelijk lokaal, want wij vergaderen meestal... in de aula van het Oude Liedenhuis. Maar nu met deze titel, dat, dat kunnen we niet doen. En daardoor was het verplaatst naar een, een afgedankte disco. En dat is omdat, ja, met, als die oude mensen langskomen... en zien dat er in de aula van hun gebouwtje... wees blij dat het leven geen zin heeft, wordt voorgedragen... ja, dan, dan uh, dat ga je echt een stap te ver. Dat was toch het idee, het is vergrovend... Nou ja, goed, maar het is natuurlijk heel ontmoedigend dat het leven geen zin is. En dat je daar ook nog blij om moet zijn. Dus uh, je, je hebt ook wel iets uit te leggen. Ja, ik, ik, heb, ik probeer dat ook uit te leggen. Dat, dat het heeft eh, eigenlijk met een soort redenering a ja, contrario. Namelijk, stel je voor dat het leven wel zin heeft. Dat zou echt een verschrikking dat zijn. Ja. Dan kun je ook falen. Ja, tijdens. dat kun je namelijk falen. Ja. En dan, kun je, of, dan, dan moet je ook vaststellen welke zin het dan heeft. En dat betekent ook dat je daar voortdurend er nou, zijn, dan zijn mensen toch ook voortdurend bezig om te zoeken naar het zin van het leven? Ja. ja. En, en die beklaag jij? Die beklaag ik zeker, ja. Die beklaag ik zeker. Uh, maar ik vind het nog erger dat als mensen de, de zin van het leven hebben gevonden... want die is er natuurlijk niet. <laughs> maar dan, ligt, dan, dan zijn ze ook veroordeeld tot een bepaalde leven naar een bepaald dictaat. Mm. En dat is het. Uh, en de volgende stap is het natuurlijk dat je andere mensen... En dat je het andere mensen gaat opgeplek. voorschrijven. Mm. Ja. En, mm. en daar bovendien dat je meestal dat dictaat dat je zegt dat dat van uh, bovennatuurlijke oorsprong is. Ja. Omdat ja. je de twijfel daaraan niet kunt toelaten. En ja, wat vind je van iets dat, dat ik bedacht heb al vele jaren geleden? Sartre zei het leven is zinloos. Godzien ze zeggen het leven is zinvol... Ik zelf zeg eigenlijk: het leven is. Er valt niet meer over te zeggen. Het leven is. Je moet eigenlijk buiten het leven staan. om te kunnen bekijken welke kwaliteit je aan het leven geeft. Zinvol of zinloos? Voor je eigen leven? Ja. Ja, dat is ook zo. Het leven. Kijk, ik vind het een prachtige titel. En dus uitdagend. En dus ook leuk. En datel. Het leven als een speels iets, maar dus in dat opzicht, het heeft ook geen enkele pretentie, maar zelf onthoud ik me van dat soort commentaar, het ook van het leven zinloos Kijk, want Sartre, uh, dat was in, ik herinner me nog, ik weet niet of ik dat hier kan gaan zingen, dat wij een groene lied hadden op de universiteit. We willen existeren. We barsten van nozee. We laten God kreperen. In Saint-Germain-de-Pré. L'oncet un animal. Qui qu'il va mourir. De schijn en de illusie, die zitten ons tot hier. l'absurdité c'est l'homme Dat was eigenlijk in één lied... Het groene lied van de studentenvereniging Veritas. Ja. Onder de zinspeut ja. Deociëntiaum Dominus. Dan zie je dus hoe ver het doorgedrongen was. En ik hoop dat ik het niet met mijn gebrek op vokale, het nee, of vokale nee, nee, kwaliteit... jullie me. verder hebben heb, uh, lastiggevallen. Maar je kunt er eigenlijk helemaal niks over zeggen. En nou ja, je kunt misschien wel eens... Dan kan je alle literatuur opheffen als je nee, er nee, niks over of kunt zeggen. Over de zinvolheid of zinloosheid van het leven. Dat bedoel ik. Kijk, Stattler schreef natuurlijk Le Nozé en al die dingen meer. We basten van Nozée, dus, Maar er is eigenlijk er mm -hmm. is gewoon geen uitspraak over te doen. Maar ik wil even wel een uitspraak ja. doen. Ik wil namelijk iets zeggen dus over de lijst. Ik wel een slechtere titel op. Uh, ik wil iets zeggen over. Is. <laughs> ik wil even iets zeggen over een goede titel het leven nee. Is. Nee. Nee. Ik wil iets zeggen over de lijst van Max. Leven is slechts droevenis. valt me daarin. Ja, maar wacht even. Wacht, wacht even. Kijk, tot nu toe. Vorige uur we hebben we het gehad over de boeimiens, de, de querulanten die je in je lijst ten voert. En nu tekent zich een iets ander patroon af. Wat ik op zich ook wel interessant vind. Want we hebben nu de essays van Jaap van Heerden. Maar sowieso staat hier wat meer non-fictie in de lijst. Nico van Zuchtelen. Bijvoorbeeld, met ja, dat herinneren. is geen non hoor. Een dat is een, roman. een, dat dat is een, een roman. roman. Dat is zelfs een satirische roman. Ja, maar wel eh, op, op... Nee, het is een satirische roman. Over is, het gaat over Frederik van Ede, die daar eh, belachelijk wordt gemaakt. Nee, waarmee duidelijk is dat ik het boek niet ken. Ja. Het is, vertel er eens iets over. Nico van Zuchtelen. Nou, Nico van Zuchtelen was een, uh, een schrijver, van, ook een hele goede komaf, geloof ik... En uh, die is in het begin van. Uh, eind vorige. Eind 19e, begin 20e eeuw. Tot het socialisme bekeerd. Dat heeft hij uh, enige tijd met veel enthousiasme. Heeft hij dat uh, tot zich genomen. En daardoor is hij ook in Walden terechtgekomen. Walden was. Misschien even uitleggen. Een. Uh, een, een, een ideale plaats, althans, zo zag de, de stichter Frederik van Eden, de schrijver Frederik van Ede het zich voor zich... dat was een soort, ja, ik wil niet zeggen paradijs op aarde... maar ja, een utopie moest daar verwerkelijkd worden. En daar heeft uh, Van Zuchtelen gezeten. En toen heeft hij na afloop toch... Uh, gedacht, ja, dit is, dit is de bespot... dit is de was Er binnen die, binnen die, waren natuurlijk ook allerlei spanningen... en het was helemaal niet zo ideaal... en alles liep mis. En van Ede was een, uh, eigenlijk een ontzettend onhandige intellectueel... die helemaal niet zijn eigen aardappelen kon verbouwen. Dat heeft hij van Zuchten al, allemaal... Schillen <laughs> ja, kon hij ook <laughs> al niet. heeft van Zuchten allemaal op een satirische manier opgeschreven. In die tijd, het was eigenlijk min of meer... wat Willem Paap heeft gedaan met Lodewijk van Dijssel... Hey, heeft uh, uh, Van Zuchtelen gedaan met uh, Frederik van Ede. Dus twee grote figuren oh, van die graadier. zijn eigenlijk in de Nederlandse literatuur... op een nogal feestige manier in een hemd gezet. En uh, het, na... Dat quia absurdum, dat, dat geloof ik betekent. Ik geloof omdat het absurd is. Eigenlijk ja, het, het, ja. Het, het, het, het credo van elke religie, dat ja. is ook al meteen ja. goed aan. Ja. Uh, ja, dat, daarna heeft hij eigenlijk nooit meer zo'n boek geschreven. Er is nog wel door een van zijn uh, kleinkinderen een uh, biografie over van Zuchtig. Niet zo'n goede biografie. Over die, over die mensen, de, de, de ja, familie zit. Ja, het wel een aardige, biografie, wel een mooie biografie. Eigenlijk. Ja? ja. ja. ja een beetje, ook, laten we beetje, zeggen, beetje, dat beetje, vastlopen... Een, eh, ja. Een beetje een toch? Dat was destijds een bestseller, maar nu totaal vergeten. Nee. Jij zei, toch maar geslaard. toch zou het, als je nou geïnteresseerd bent in de geschiedenis... en je bent geïnteresseerd ja. in de geschiedenis van het socialisme... en van het utopisch socialisme, is het toch wel een must om het te lezen. En het is ook nog een van de weinige boeken uit die tijd... Leesbaar. die ook nog ja. leesbaar zijn. Ja, ja. Dat ja. De, en, wacht even, wacht even. En, en, want leesbaarheid is ook een, uh, ja. een terugkerend onderwerp. Ja, absoluut. Vandaag. Wat maakt dit boek nog steeds leesbaar? Nou ja, Pak of het leesbaar... Pak het even. Het. Nee, maar om nog even Hier op, op Gert Kommerij terug te komen... Komrij permitteert zich ergens in een kritiek op Tom van Deel. Tom van Deel had geschreven, dit is een geweldig goed boek... en daarbij is het ook nog leesbaar. Ja. En, toen, ja. <laughs> en toen schreef Komrij, ja daarbij is het ook nog leesbaar. Hoe, hoe bedoel je dit eigenlijk? En, dus, uh, dat, is, dat is het uitgangspunt van iedereen. Dus als het niet leesbaar is, is het verder... Uh, ja, waar hebben we het dan nog over? En, ja. en dit is na al die jaren, kun je het gewoon nog lezen. als een, een als, Bijna als... Het is niet zo goed als Multitudie... maar bijna heeft het die eenvoud van Multitudie... Natuurlijk. Met zulke amusante beschrijvingen van die dames... die met klasse-handschoenen aan de ambijfje uit de grond trekken. Ja, zulke ja, is, dingen. Ja. En ook bijvoorbeeld grote betogingen in het gooi. Dat heette Walden. Ja, Walden. En dan hadden dus de tegenstanders... hadden op de letters W-A-L-D enzovoorts... waar allen luieren, daar eet niemand... <laughs> dingen. Dat zijn dingen die anders vergeten zijn. Ja, ja. Dat is dan hier weer vastgelegd. Schitterend. 29. Nico, Nico van Zuchtelen. 28. omtrent DD van Hugo Claus. 27. Dat hebben we net al besproken. Wees blij dat het leven geen zin heeft van Jaap van Heerde. Dan op 26. Dat is misschien wel mooi om even bij stil te staan. Liefde en goudvissen van Jacques Gans. Want zoals bij... Max uit de kast viel vroeger ooit thuis <lacht> aan Alberts de Bomen. Zo hadden wij thuis een kast waarin werkelijk geen boek stond. Maar één boek toch wel. En dat ben ik op een middag een keer gaan lezen uit pure verveling. En dat was mijn kennismaking met de literatuur. Dat was Liefde en Goudvissen van Jacques Grans. Okay. En ik weet het begin nog. En dat las ik en dacht ik, dit moet ik lezen. Controleer het maar. Ik doe het nu uit mijn hoofd. Te bedenken dat ik van deze vrouw gehouden heb en dat ik nu met evenveel liefde ja. een mes in haar enzovoort. Ja, dat is, dat is een verwijzing naar Proust natuurlijk. Hè? Ja. En dan te bedenken dat ik hij, getrouwd ben met ja. een vrouw die eigenlijk mijn type niet is. Oh, te bedenken ja. dat ik van deze vrouw gehouden... Lees hem eens voor hem. Te bedenken dat ik van deze vrouw gehouden heb en nog houd... en dat ik haar toch met evenveel liefde het mes tussen de ribben had gestoken. Heeft Hermans in... Hoe uh, werd het boek... Uh, ook op geoludeerd dan weer. Je ja, dacht ik dat van hem was die eerste ja. linie. Welke, weet dat boek ook weer? Na onder professoren. Ook talloze veel miljoenen. Ja, dat Het begint ook zo. Ik uh, denk dat ik ook weer een heel ander mens ben. Want ik weet wel, ik heb het ook gelezen. Jij bent ik... katholiek. Katholiek, ja. <laughs> ja, nee, maar goed. Da daardoor een heel ander mens. Maar <laughs> ik was 16 jaar, 17 jaar, las het boek. En het, wat ik wist was gewoon, ik wil zo snel mogelijk naar Parijs. Dat heeft dat boek bij mij enorm opgeroepen. Het, het is een van de boeken, ik heb het vele jaren niet meer gelezen... maar die dus bij mij, toen ik ja, zo'n jongen was, 16... ik ben daarna ook, toen ik 18 was, op de fiets naar Parijs gegaan. Ik denk de enige in dit gezelschap die de Frans hoofdstad ooit per, per fiets, fiets... heeft heeft het niet Vertel ja. iets over het boek, liefde en goud. Nou ja, vertel iets over het boek. Ja, dat is, het, is een, het is een eenvoudig uh, liefdesverhaal. En, uh, de, uh, Parijs komt er ook in voor. Hij is uh, ook nog in de oorlog. Is hij naar Parijs gevlucht. Uh, wat, wa, wat in Jacques Grans eigenlijk enorm aanspreekt. Of mij aanspreekt. Is de figuur ook van Jacques Grans. Dus het is iemand waarbij het werk en de persoonlijkheid eigenlijk enorm uh, samenvloeien. En uh, ja... Het, uh, het, het was ook weer een boomje. Een enorme uitvreter. Iemand die altijd geld leende. En nooit... Uh, bijvoorbeeld het uh, beroemd verhaal dat hij leefde dan ook van kleine opdrachtjes. En zo had hij een opdracht gekregen van een bierfabrikant. Hercules, dat bier bestaat helemaal niet meer. Om een slogan te verzinnen. En daar had hij al 100 gulden voor geïncasseerd. Toen een vermogen. Maar ja, die slogan die kwam helemaal niet af. En het geld was al op. Dus toen stond er weer een van de vele deurwaarders voor de deur. En toen heeft hij. Ter plekke heeft hij bedacht de, uit de, de slogan: Hercules bier, het helpt geen zier. <laughs> en daar is hij bijna voor in de gevangenis gekomen. Ja. Dus zo iemand, zo iemand ja. was het eigenlijk. Alles wat hij deed was op de een of andere manier lachwekkend, maar uh, keerde zich ook altijd tegen hemzelf op de manier. Want hij heeft ook wel een paar keer in de gevangenis gezeten: ja. wegens uh, uh, dronkenschap en rekeningen die ja. niet betaald werden. En, en uh, uh, uh, uh, uh, nou ja, so, so, so, so, uh, toen hier in uh, de, de haven, hier vlakbij. In het ei. En Russisch, kan je dat nog even dat verhaal? Een Russisch uh, schip, een uh, militair schip lag. Toen is Jacques Grans, omdat we, toen uh, de Russen tegen de Finnen vochten. Is hij met een, uh, een Finse vlag in het water gesprongen. En dan heeft hij geprobeerd die Finse vlag te hijsen op dat, op dat, dat, uh, uh, dat schip. <laughs> ja, wat ook weer niet is gelukt. Hij schijnt geloof ik weer uh, meteen van, van bijna verdronken te zijn. Enfin, alles wat hij ondernam, dat keerde zich toch eigenlijk altijd tegen hemzelf. Maar hij was ook iemand die. Door, op de een of andere manier door iedereen aardig werd gevonden. Ja. Ja. Je kon hem eigenlijk niks kwalijk... net als met Johnny van Doorn, je ja. kon hem eigenlijk niks kwalijk nee, nemen. Nee. Nee, ik herinner me dat hij bij Schelten was. Hij zat vaak alleen. En soms kwamen de mensen bij hem zitten. En dat was ook wel... Er zaten ook heel tragische kanten aan. Want het was natuurlijk helemaal een voorbeeld van een anarchist... die heel erg links begonnen is. En op een gegeven moment ook uit ik denk, uit bitterheid en ja. woede in steeds rechtse kampen terechtkwam. Ja. En in die tijd, heb ik hem, dat was dus in de jaren zestig... toen dus schreef hij in de Telegraaf. Ja. En ja. dat was ja. voldoende reden voor veel mensen... om hem volledig links te laten liggen. Ja. Nee, hij is tenslotte door Hermans helemaal afgeserveerd. Dat heb ik ja. over Hermans geschreven... Ja. Ja. dat Hermans een blauwe kwal was, geloof ja, ik. En ja. toen met, heeft met Her is Hermans helemaal ja. overheen gegaan. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar goed, ik heb, inderdaad, ik heb hem één keer bij Schelten, maar ook een keer meegemaakt samen met Heintje Fritsi Harms, oh, nee. Harmsen ter Beek en ik weet ja. nog dan gebeurde het ongeveer hetzelfde, het volgende dat ging dan echt zo <laughs> kwam er iemand binnen, zeg Henk Hofland, en dan zei je tegen Hofland van... Uh, God, je had laatst zo'n ontzettend leuk stukje. En dan zei die uh, Jacques Grans of die uh, Eindje, die zei... Je, het leukste, net zei je nog tegen mij dat je dit stukje van Henk helemaal niks vond. Weet ja. je wel? Ja. Dan ben je dus achter... We dus, waren dus mensen die probeerden je de hele dag te verneuken. Daar kwam het eigenlijk op neer. Ja. En zijn werk? Wat vind je het. Te... Nou, je moet het echt wel lezen. De ja. liefde maar, aan goudvissen ja, is. En dat heeft ook een heel eenvoudige, simpele stijl. Ja. En hij. Eh, eh, ja, echt... van. komt alles in. Hij, hij, eh, sindrela, hij is later hertrouwd met een uh, veel jongere vrouw. En ergens in dit boek schrijft hij ook dat zijn grootste. Triomf was dat hij een vrouw kon versieren met ongewassen sokken. Zo'n man was dat. Eigenlijk een totale kakzinnige boven je. Je ziet van die sokken, van die gaten die al wekenlang draaien. Oh, hij had zelf dus de ongewassen sokken. Hij had zelf de ongewassen sokken. kun je ook anders interpreteren. Wie wil nou gewoon met ongewassen sokken? Nee, nee. Zo moet je het interpreteren. Een beetje een zullig, maar ontroerend boek over een paardjesmaker. Ja, ja. Dat is wel ja, mooi daar samengevat. Achter, daar sta ik achter. Aha. We komen bij 25. Daar moeten we wel enige tijd aan besteden. Ah, ja, een, een, een, een fenomeen wat we ook verder van hem mogen denken. Maarten het hart. Ja. Waarbij Max Pam opmerkt. Het hart is een cijfer die steeds beter wordt naarmate hij ouder wordt. In dit boek, en het gaat over de vliegen, getuigt van die ontwikkeling. Aha. Ja. Uh, maar het hart, uh, in mijn besef, is... Niet begonnen als de hoogste schrijver die je in het Nederlandse taalgebied kunt. Ik kon toch niet tippen, vond ik altijd aan de grote drie of de grote vier of nou, de grote zijn, vijf. Wie zijn dan voor jou de grote drie? Nou ja, zeg maar Hermans, Reven, Moelis, daar kon hij niet aan tip. Maar ik moet zeggen, Maarten wordt steeds beter en beter. En hij wordt ook steeds geestiger. Nee, maar maar hij is... wordt beter naarmate hij meer beschouwend proza schrijft? Ja. Hij moet ophouden met die romans. Nou, nou. ja, van hier. Leg, leg, leg, leg nee, dit even, even uit. Vind ik vind hem als essayist geweldig goed. En als. als uh, ook, ook een soort uh, columns die hij schrijft. Of bijdragen aan, aan, aan. de provinciale pers. Hè? Ik weet niet waar die Ja, columns. nou, het is nu weer opgehouden, geloof ik. Nu weer opgehouden, maar daar zijn ook bundels van verschenen. Dan is hij heel geestig en heel gevat. En uh, dan krijgen ook die verhalen over zijn geformeerde jeugd. die krijgen meer relief. omdat ze binnen een betoog worden ingepast. En zie je ook vaak de absurdere relaties, waar die mensen mee leefden. Ja, nou, de maar dat vliegen is echt een heel is een roman. En het is ook echt een heel geestige. Ja, ik, zeg het een te, te ik vind die romans in de dan jaren zeventig ook best goed hoor. Aansprekers ja. en uh, vlug op stenen voor een zelf. Ik vind dat ik het steeds goed. beter wordt. Dat vind ik ja. ook met de vliegen niet. Laten we zeggen, er zitten dus bijvoorbeeld schitterende scènes natuurlijk in. als die dominees, als daar dus die. Die man uit de kerkgemeenschap wordt gestoten. Dan krijg je iedere keer krijg je een fellere aanval in helemaal bijbelse bewoordingen. Ja, goed, en dat die, is, die buurman ja, is ook een soort Jezusfiguur. Ja, maar goed, dat is misschien te niet Maar omdat... het wordt wel, ik denk zes keer herhaald, steeds wel sterker. Maar ik vind dus dat bijvoorbeeld ook er is dan de hele strijd rond dat katholieke kerkhof waar dus dan al die duizend graven geruimd moeten worden... of die moeten verplaatst worden naar het algemene, in feite, protestantse kerkhof... En daar komen iedere keer afgevraagde ja, mensen bij. Is toch, dat is toch een geweldig thema? Ja, maar je, je ziet het bedoel, nou, Nu je het verteld hebt, heb je er al zin in. in de, niks. Ja, ik ben het al heel geestig. Ja, de complicaties die juist worden voor je. Ja, maar. Ja, maar ja, ik ik, ik je, je, je, je had het je, je, je en, je overtuigt me niet, ik ben een enorme fan geworden. En, ja, uh, ik kan ja. er niks aan doen. Vind je zijn essays niet vooral heel erudiet en daarom leuk? Er staat zoveel in. Als hij over Dickens ja. schrijft, krijg je alle romans. weet hij alles van. Het is gewoon ja. eng. Ja. Dat vind ik ook goed in hem. Maar ja, dat het compleet is. Er... Ja, dat hij zoveel weet. Ja. Mozart ook. Maar ik vind die vroegere ja. romans... Ja, stuk over Mozart. Wel, uh, heel goed, hoor. Van hmm. Nou ja. Nou, maar goed, Jaap heeft net een romans afgeserveerd. Nee, maar dat, dat trekt terug. Klinkt een het beetje afhaardig. Maar, ses, maar om, ik, wel, ik vind, vind ik zijn beschadigd proza beter dan zijn romans. Daar hou ik meer van. Ja. Ik ga eventjes de, de, de lijst tot nu toe uh, uh, van na half vier voorlezen. En dan gaan we ons al wel vast voorbereiden op het uur hierna... waarin we overigens Rik Schipper en... Uh, je moet wel afstanden. van Houten aan tafel krijg Ik stel voor dat Peter. dat jij gewoon. Dan, blijft, ja. Nee, blijft zitten. Zitten blijven. Ja, ja. ja, ja jij blijft. Jij mag Zij, Zij moeten vijf nu vijf even. dan komen ze straks weer terug. Zij, Zij mogen straks weer terug. Nee, nu even uit. Maar Peter blijft. Peter blijft gewoon. Ik zit hier al de hele tijd, hè? Ja, maar je bent gewoon ja, een topsporter, ja, echt... dus dat kun je. Ja. Maar goed, hier komt hij 29, Nico van Zuchtelen. 28, Hugo Claus. 27, Wees blij dat het leven geen zin heeft. Jaap van Heerde. 26, Liefde en Goudvissen. Jacques Gans. 25, De Vliegen. Maarten het Hart. Misschien moeten we het dan toch nog even hebben. Want je hebt het net over de grote drieën. Dan krijg je altijd uh, Reven, Oelies, mm -hmm. ja. Hermans. Dan krijg je soms ook wel Wolkers erbij. Maar eigenlijk, uh, wat mij betreft, mag iemand als Hugo Klaus daar uh, uh, tussen. Want een Belg. Ja, maar dat is toch ook een... <lacht> hij schrijft dat in het Nederlands, ja, als we zo gaan beginnen. <lacht> maar jij ja. hebt dan Max Pam, en dat is ook wel weer het mooie van je lijst... omdat hij zoveel tegenstand oproept, uh, van Hugo Klaus, heb je omtrent DD. Ja, je wil natuurlijk het verdriet van België. Nee, maar nou, waarom heb je niet het verdriet van België erop gezet? Bijvoorbeeld? Ja, voor een en, en, en, en, en, en ja. dat uh, omtrent DD, dat heeft precies de goede lengte, ja. dat heeft de goede toon. Het gaat over een, een, een. Dat is een, een, een, echt een ontroerend een verhaal. Ja, ja daar, daar kan dat hele verdriet van België gewoon niet tegenop. Nee, voor mij hoeft het verdriet van België er ook niet op, maar ik zou bijvoorbeeld. Een zachte vernieling. Dat, dat, is, een, dat is een boek. Dat, uh, Parijs is dit uur al voorbij ge gekomen, dat speelt zich daar ook af. En dat gaat eigenlijk over de naoorlogse tijd... toen jij op je fiets naar Parijs ging, ja, ja. Piet Kamers. Zij gingen met de trein. Had je houten banden, Piet. En, nee, ja, nee, nee, het is niet in 46, nee. Ik was toen 18 of zo. En daar een, met mijn broer van 16 of 15. Maar ik vind Omtrent DD ook een heel prachtig boek. Ja, en daar komt eigenlijk een, een enorm thema van Klaus. De bevrijding van de, door de erotiek ja. uit de greep van dat geloof, dat katholicisme... Uh, ik dat het wordt dat nogal... schitterend beschreven. Ja. En daarin herken ik ook heel veel. En ik vind dus ook dat is... Kijk, uh, daar ging je net even over dat ik katholiek ben... maar ik heb natuurlijk ook wel wat te zeggen over de moraal enzovoorts. <laughs> uh, en, uh, <laughs> uh, uh, ik vind om te, dat omtrent DD, dat verwoordt veel in die figuur van Claude... Waarin je natuurlijk de naam Klaus ook wel kunt terugvinden. Die jongen die daar in opstand komt tegen dat benauwende milieu waar niks kan ja. enzovoorts. En dat vind ik werkelijk een schitterende de, wijze. Dat is weergeven. eigenlijk zijn hele leven bij hem gebleven: dat, ja. die, die opstand tegen het katholicisme. Ja. Dus ik vond het eigenlijk het, het, het ja. meest klassieke. Ja. Uh, ik vind Hugo het gewoon uh, Niemand kent het eigenlijk bijna. Nee. Die figuren nou, ook. Die figuren ik heb het gelezen, ja, ja. En er is, is ook één hitse Nee, hey, die komt niet. We... Het is uit 64, er staat hier uh, 83. Ja, ja, het is 63 volgens mij. Ik heb het hier ook. Ja, ja 63? Oh, ja, ja, ja, het is van nee. ja, 63. Ja, het is heel ja. oud. Ja. ja, het is al touwelijk oud. Ja. Ja. Max, nu we ja. ongeveer. Uh, nou, nog niet halverwege ja. de nacht zijn. Want we gaan tot 7 uur door, dus we hebben ja. nog een Echt hele. Hard. Ja, we ja. hebben ja, ja. nog een hele ruk Heb je. Toen je deze lijst maakte, hè? Toen, je hem, nee. toen je hem zeg maar vlak voor deze uitzending nog eens een keer uh, uh, uittikte. Nog overwogen om sommige boeken eruit te gooien. Ja, toch iets ja. anders. Geef eens een voorbeeld. Uh, nee, ik heb er een heleboel uitgegooid. Nee, maar nee, iets waar je nog spijt, echt spijt van had ook. Dat je dacht. Nou, hoe heb ik nou zo onnozel kunnen zijn? Ergens kwam Menno de Braak ook nog. Ik weet niet meer dat ik nu spijt van heb, dat ik dat toch heb laten staan. Want als je dat nu leest. Dan, dat, ben ik weer, dat was ik toen heel erg enthousiast over. En als je nu leest, denk je: Nou, zeg, misschien zijn die uh, kritieken toch eigenlijk veel beter geweest. Maar misschien had ik de braak helemaal niet moeten doen. Maar. Uh... Ja, uh, Elschot, heb, heb ik al gezegd. Daar voel ik een uh, soort schuldgevoel over dat ik die niet heb uh, opgenomen. Maar... maar dat heb je uit de recalcitrantie gedaan? Dat heb ik uit Omdat iedereen nou, altijd maar meer Gewoon weer uit vergeetachtigheid. Ja. <laughs> maar verder, toen je op de fiets hier... naar, nou, Wat zit hier in de Openbare Bibliotheek Amsterdam? Toen je hier op op, naartoe na, na, na, na kwam, dat je dacht... Jezus, dat had er nog gemoeten. Nou, dat zou je... Het. Geloof ik toch niet hoor. Geen kellendonk, nee. geen boon. Nee, ik ben een, nee. een tegenstander van kellendonk. Ik vind het iets verschrikkelijks. Moet ik zeggen, behalve misschien de bouwval, vind ik wel mooi. Mm -hmm. nee. Waarom, uh, maar ik uh, heb die uh, heilige verklaring van kellendonk nooit zo kunnen navolgen. Oké. Okay. Oek de Jong staat er ook niet in. Nee, staat er ook niet in. Louis-Paul Boon? Ja, nee. Boon ja, is ook wel. Uh, uh, ook niet, nee, staat er oh. ook niet <lacht> <lacht> nee, nee, nee, nee, maar je hebt zo. Ja, je, je kan. Uh, <lacht> Hoe moet zal ik het zeggen? Je kan van sommige dingen eindeloos uh, opzommen... wat ergens niet opstaat of ja. wat ergens niet bij hoort. Die ja, lijst ja. is namelijk veel groter dan de lijst... Ja. dan wat er wel op staat. Ja, ja, dus ja. Ik vind dat niet in Nederland heel erg redelijk. Nee. Maar uh, nog uh, ja, bij Hoek de Jong, dat laatste boek... of één laatste boek, die dikke roman. Even... Hogwerderskind. Ja, ja, ja. Hoogwer, dat vond ja. ik heel goed. Ja. Maar dat opwaaiende zomerjurken vond ik nou typisch zo'n zo, zo zomerhype. Op ja. de een of andere manier... Ja waar ik eigenlijk nooit meer de rest van mijn leven meer aan gedacht heb. Jaap, jij was de eregast dit uur. Omdat je, en je komt straks overigens nog weer terug... omdat jij genoteerd zat op 27 met... Wees blij dat het leven geen zin heeft. Bij Max kwam de bomen van Albert zo uit de kast gevallen. En dat was een eye-opener voor hem. Bij mij was dat Liefde en Goudvissen. Welk boek kwam er uit jouw boekenkast in je ouderlijk huis? Het mag elk denkbaar boek zijn, maar waarvan je dacht... Ook oh, dit is nou literatuur. Uh... <tie> nee, ik geloof dat ik niet via mijn ouders uh, ben. Die literatuur. Die is echt wel door de leraren Nederland. Maar welk boek? Iets dichter in de microfoon, ja. Want dan oh. kan, het, kan het hele volkje niet verstaan. <tie> nou, ik denk toch wel uh, Max Havelaar. Hmm. Dat ik dat wel echt literatuur vond. Echt wel ook schrijven vond. En echt toch ook met die normen van dat het... Eenvoudig moet zijn misschien dat het, dat toch ineens. zo literair Een En het moet ook wel een beetje literatuur zijn. Niet zomaar gewoon geschreven. Het moet niet... Wat, wat nee, het, het moet iets het aparts zelf. Het moet, ja, moet gecomponeerd iets. zijn. Ja. ja, en het moet ook... Uh, schijnbaar eenvoudigheid. Ja, schijnbaar ja. eenvoudig moet het zijn. En vaak zou ik ook echt wel vallen en ook wel de... De kunst herkennen van stijlbreuken die een schrijver zich kan permitteren. Echt er zijn erbij die, die, die, die zijn fantastisch zijn. Of hele rare wendingen. Dingen die, die jij zelf noemt als voorbeelden uit zit. Die zinnetjes komen in het dagelijks leven niet voor. Of die jij citeert. Ja, uh -huh. mooi wat je zegt. Dus je, kijk, eenvoudig, dat is mooi. Maar je, het, het moet niet zo zijn dat iedereen... De, de het meeste dingen zijn bijvoorbeeld van Elschot van... Uh, ik word op dit moment verneukt door een kerel vanuit Gent. Ja, ja. Dat zeg je toch ook, dat hoor ik jou toch niet zeggen? Nee, maar vanaf maar hey, hele dat wel, is, ja. het heden wel, ja. Dat is fantastisch. Ja, ja, ja schitterend. Het is, het, het is, je moet er oor voor hebben dat iets toch een aparte zin is. Ja. En dat geldt natuurlijk ook voor de Thule die zegt... van de bij van Tunis die een coliek krijgt... bij het horen wapperen van de Nederlandse vlag. Ja, dat zegt ook niet. Weinig groenten, nee, veel aardappelen, weinig... Nee, veel groenten en weinig aardappelen, dat eet niet lekker voor een man. Dat is Gerard Reven. Dat is Gerard Reven, Maar die heeft het op straat gehoord, hè? Ja, maar gestileerd dan vervolgens. Je moet echt ook horen wat je op straat... Dit is een zin die kan ik gebruiken. Meestal in toch maken we een beetje... En eens komt die zin erop. Ja. Tussen het gewone proza, komt die zin ertussendoor. Dat is toch ook wel de kunst van schrijven. Dank je, Jaap. Ik ga dit uur uh, afronden. Dus één fout. Maar niet zo dat je denkt, dat kunnen we allemaal. Het moet toch ook. Nou, mooi uitgelegd net door Jaap van Heerden. Dit was het uh, tweede uur van de literaire top 45 van Max Pam. We zijn over een paar minuten weer terug hier op Radio 1. Dit is een uh, productie van de Human. Over een paar minuten na het nieuws. Met de volgende tien boeken van de lijst. De nummers 24 tot en met 15. En met de gast Rik Schipper. Hij is sinoloog. En bouwdewijn. Van Houten. We gaan het met Boudewijn van Houten hebben over zijn erotisch dagboek. Maar ook onze hoogmoed. En blijf twitteren en Facebook. Gebruik voor Twitter hashtag literairetop45. En het Facebookadres is facebook.com/slash obalife. Tot zo. En voor alle info en ook de lijst. Die is te volgen op obalife.nl. Dus dadelijk. Na het nieuws van 4 uur zijn wij weer terug en Peter Bualda die blijft gewoon tot 7 uur zitten. Ik ben echt waar. Ja.